En dat was A en Kruiphoef en we gaan snel weer naar uh, Alkmaar, want uh, jij hebt een doelpunt te melden, melden, Jan. Ik heb zeker een doelpunt te melden. Nou, hopelijk voor S.V.S. Alvoort. Een, een schitterend schot van Kassifries, die, uh, die schoot keurig in de kruis. En dat zat er nog een klein beetje aan. Te Ik zei al dat, uh, dat Jong-Holland is stug vroeg en het, dat is ook wat het blijkt wel. Maar langzaam kwamen wij toch wat meer in de wedstrijd. Hele leuke kansen. Uh, voorzitter van Kast op Zalien, die overkomt. Een, een Jesse de Haan die een bal keurig uit de lucht schept. Paas op Nuidselberg. Berg geeft hem laat voor. Jaline schuift hem eigenlijk ook net naast. En dan nu, eigenlijk uh, de beloning. De schitterende bal van Kras uh, Vries, Vries meenemen. Ja, en dan uh, nu, nu doorgaan natuurlijk. Nu doorpakken. Absoluut. Absoluut. En dat, dat gebeurt ook wel ook. We hebben nog zo'n minuut of tien, hoor. Want er is een uh, drinkpauze geweest in de eerste helft. Dat zal straks ook wel gebeuren. Oké, okay, nou nog tien minuten in de eerste helft. Dankjewel voor dit moment, Jan. En straks komen we uiteraard weer bij je terug. En mocht er gescoord worden, dan horen we het graag van je. Oké, okay, doe ik. Oké, okay, tot straks. Oh. Dat was Jan van der Leden daar in Alkmaar. Op dit moment 1-1. Dus een gelijkspel op dit moment. En SP uh, Stanvoort heeft nog kans genoeg. In uh, 10 minuten nog in de eerste helft. Wat gaan we nu drie allemaal doen, Albert Jan? Uh, nou, we gaan natuurlijk over een. Uh, we, gaan, uh, we volgen natuurlijk Jan van der Leden tijdens de wedstrijd Jong Holland uh, 1 tegen SP Zanvoort op de voet. Tussenstand zoals net gemeld, 1 tegen 1. Verder hebben we natuurlijk uh, Pit Report. Ondanks het feit dat er dit weekend geen uh, Formule 1 wo race wordt verreden... is er natuurlijk wel nieuws te melden uit de wereld van de Formule 1. Dus straks uh, tijd voor Pit Report. Half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. Hadden we vorige week nog uh, Gino. Tegen de week... Uh, of uh, nee, ik moet zeggen uh, Gina. Gina moet ik zeggen. Uh, deze week hebben we Frankie als dier van de week. En het gedicht van de week Ja, het staat natuurlijk in het teken van uh, Pasen. Want we hadden natuurlijk de uh, Passion afgelopen donderdag. Afgelopen vrijdag natuurlijk op diverse locaties in de landen... de Matthäus Passion. En wij doen met het gedicht van de week ook een duit in het zakje... met het uh, gedicht tussen de aanhalingstekens... Je bent niet alleen. De, dat rond de klok van kwart voor vijf. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar de enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. En dat kijken kan ook via de ZFM-app gebeuren. Albert Als je Jan. weet hoe het moet. Als je weet hoe het <laughs> uh, werkt, Max. En dan uh, ja, kan je live uh, meekijken in de studio aan de Tolweg Tina. Nogmaals, een hele goede middag en blijf lekker luisteren. En uh, ja, ongeveer de helft van de paasvuren in het oosten van het land... Uh, die zijn uh, afgelast. Maar de andere helft gaat gewoon lekker door. Vicky stoken al daar. En misschien krijgen we daar ook nog...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 Ja, vanwege de paasvuren in het uh, oosten van het land uh, draaien we deze van de Pointer Sisters en uh, Fire. Ja, dat is eigenlijk het opruimen van het land hè, wat er dan uh, gaat gebeuren. Een traditie uit de 17e eeuw uh, maar liefst. En dan moet alles weer uh, schoon zo vlak voor uh, de paasdagen. Alles aan kant en ook het land, dus ook het uh, oude hout uh, wat er lag allemaal. En dat ging dan in vlammen op en die traditie die wordt nog steeds uh, gevierd daar in het oosten. Even lekkere dansbare muziek bij C.F.M. Zalvoort. You're de room 5 in Oliver Cheatham en Make Love. Alweer van vele jaren geleden. Ja, was volgens mij nog een hit... Uh, toen je destijds uh, de populaire discotheek The It in Amsterdam had. Ja, het is 17.04. We zitten er klaar voor de pit report. Laat me horen, Albert-Jan. Gerard Berger is van mening dat Ferrari het seizoen met de verkeerde insteek is begonnen. Een 59-jarige Oostenrijker die in de vorige eeuw vijf seizoenen uitkwam... voor de Italiaanse renstal vindt dat de teamleiding een blunder heeft gemaakt... door Sebastian Vettel op voorhand al de status van de eerste rijder te geven. Ik mag Sebastian graag en vind hem een goede coureur... maar ze hebben naast hem ook nog een andere jongen in huis... die wereldkampioen kan worden als dus Berger in een gesprek met Autosport... uiteraard doelend op de talentvolle Charles Leclerc. Ik denk niet dat je moet denken, de een is ervaren, de ander is jong... we kiezen voor ervaring, dan maak je een grote fout... Door de beslissing is Vettel, die in de eerste drie races slechts 37 punten verzamelde... en zodoende vierde staat in een lastig pakket terechtgekomen, aldus Berger. Hij staat onder druk van Leclerc, maar moet zich ondertussen ook focussen op Lewis Hamilton... om zo voor, de vijfde keer wereld, om zo voor te komen voor de vijfde keer wereldkampioen. De Britse Mercedes-coureur die vorig jaar voor de vijfde keer wereldkampioen werd... won twee van de drie races dit seizoen... en trekt volgende week met een totaal van 68 punten naar Azerbeidzjan waar de vierde Grand Prix van het jaar wordt verreden. Vettel werd voor het laatst kampioen in 2013. Hij reed destijds nog voor Red Bull Racing. Sinds hij zijn kwartet aan titels volbracht... heeft de 31-jarige Duitser het lastig. In 2014, in zijn laatste seizoen als Red Bull-coureur... eindigde hij slechts als vijfde in de WK-stand. Sinds zijn overstap naar Ferrari... werd hij respectievelijk derde, vierde en twee keer tweede. Wellicht dat ze moeten gaan ruilen van, van plekje Jean Leclerc... als eerste coureur en... Vettel daarachter voor de ervaring. Nou, ik zou zeggen, dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Gaan we naar uh, Pierre Gasly, want dat gaat ook niet lekker. De resultaten van Pierre Gasly in de Red bull Bolide zijn nog niet optimaal, mede omdat de Fransman... zich nog niet comfortabel voelt in de auto. Aldus zijn teambaas Christian Horner. Gasly werd dit seizoen door Red Bull Racing... naar de Oostenrijkse renstal gehaald... als vervanger van de naar Renault vertrokken Daniel Ricciardo. De 23-jarige Fransman wordt gezien als een talent... maar dat uitzicht vooralsnog niet in goede resultaten... Gasly eindigde in Melbourne als elfde, in Bahrein als achtste... en in Shanghai boekte hij zijn beste resultaat zesde. In die drie Grand Prix finishte hij telkens achter teamgenoot stappen. Hij maakt stappen, zegt Horner over Gasly tegen Autosport.com. Hij voelt zich op dit moment nog niet helemaal op zijn gemak in de auto. Niet vanuit een fysiek oogpunt, maar ik denk dat hij bezig is... zijn stijl te verfijnen om het beste uit de auto te halen. Bij de Grand Prix van China liet Gasly zien dat er een positieve lijn in zit in zijn ontwikkeling. De Franse coureur zette namelijk de snelste raceronden neer... waardoor hij een bonuspunt kreeg. Dat is goed voor zijn zelfvertrouwen, aldus Horner. Maar het blijkt duidelijk een uitdaging voor hem te zijn... ook al boekt hij wel vooruitgang. Dan, Max Verstappen heeft in de eerste drie races van het seizoen... beter gepresteerd in vergelijking met vorig jaar... hoewel de achterstand op Mercedes en Ferrari er nog altijd is... De komende races kunnen al cruciaal worden. In Baku volgende week komt motorleverancier Honda met de eerste upgrade... voor de twee weken en later volgt in Barcelona, traditiegetrouw... een aanzienlijke aerodynamische update voor de auto. Dat wordt absoluut heel belangrijk al dus verstappen. In de Formule 1 ben je nu eenmaal heel erg afhankelijk van het materiaal. Op dit moment hebben we nog niet de kracht van Mercedes en Ferrari. Ook qua chassis moeten we nog een stap zetten om echt een verschil te maken ten opzichte van hem. Daar zijn ze nu heel druk mee bezig. Hopelijk is het niet te laat... We moeten zorgen dat de updates beter zijn dan die van de concurrentie. Ja, dat spreekt voor zich. Nog even kijken naar de Formule 1-stand. Lewis Hamilton gaat op kop met 68 punten. Gevolgd door teamgenoot Valerie Bottas met 62 punten. Op een derde plaats vinden we, terug, vinden we Max terug met 39 punten. En 4, Sebastian Vettel met 37. Toch Nog even kijken of wat Daniel Ricciardo doet... Die staat op een elfde plek met zes punten. Tot zover. Dankjewel Obizjan. We zijn weer helemaal op de hoogte met deze pit reports. En inderdaad, je zei al, een motor update volgende week voor Max Verstappen. Dan krijgt hij 20 pk erbij. En dat zal ervoor moeten zorgen dat hij dichter bij Ferrari en de Mercedes natuurlijk gaat komen. Volgende week is weer die race. En hier is weer meer muziek. Wat een mooi blokje van twee platen, non-stop bij CFN. Als eerste hoor je Frans Gal en Ella Ella. Gevolgd door Despa Sugaro. En Sens Una Donna. Echt een ja, grote hit in de, in de jaren negentig geweest, deze plaat. Sens Una Donna. Het is precies half vijf. We gaan hem doen, dier van de week. Deze week hebben we Frankie in aanbieding. Frankie stelt zichzelf even aan u voor. Ik zal eerst iets over mezelf vertellen. Mijn naam is Frankie en pas drie jaar. Ik ben een Amerikaanse boeldog. Bij mijn vorige huis kon ik wegens omstandigheden niet meer blijven. Ze dachten een goed huis voor me te hebben gevonden... maar helaas blande ik binnen acht uur alleen in het donker op straat. En zo kwam ik in het asiel en daar kwam niemand meer voor mij om mij op te halen. Ik ben een vriendelijke hond naar mensen, soms zelfs een beetje te druk. Ze proberen mij in het asiel te leren dat ik echt 35 kilo weeg... en daardoor niet zomaar in iedereen in zijn nek kan springen. In mijn nieuwe huis mogen prima kinderen wonen... alwel wil ik ze wel van vooraf even kennis met hun maken.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 Wie zoekt er nog een jonge knappe vriend, genaamd Frankie? En waar verblijft Frankie? Frankie verblijft in het dierenhuis Kermeland, Keesomstraat 5 te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088 811 3420. 811-3420. Maar kijk ook even op de website... www.dierenthuiskennemeland.nl wat ook Frankie verdient een thuis. Dankjewel, op jan het, het dier van de week, Frankie. Dus ga gewoon even naar de straat nummer 5 in Zandvoort. En zeg dan gewoon tegen dit dier van de week... Deze week het uh, dier van de week Frankie in het uh, Kennen met Dieren Thuis... aan de straat nummer 5. En vandaar dat we deze plaat draaiden. Hey Frankie, zeg je dan gewoon uh, als je daar het uh, asiel binnenkomt lopen. Dat was uh, de single van uh, Sister Sledge en inderdaad Hey Frankie. Ja, we zouden eigenlijk weer uh, voor de tweede helft overschakelen... naar uh, Jan van der Leden, maar het loopt allemaal een beetje rommeliger uh, daar. Dus uh, we gaan uh, eerst uh, biljarten. Hey. <lacht> Je had het moeten zien op eh, cfm-live.nl. Ja, nee, ik snap hem wel, hoor. Oké. Okay. Goed, ja, uh, even kijken. Wim Krippenhoff wint biljarttoernooi. De 30e editie van het Martin Luther Visser 10 over rood biljarttoernooi... van Café Bluis is gewonnen door Wim Krippel Kri Krippendorf. In een spannende finale werd door de nieuwe kampioen gewonnen van Kees Leek... die zodoende als tweede eindigde. Ben Klausing veroverde de derde plaats. Vanaf afgelopen vrijdag... Vorige week dus was Café Bluis voor de biljarters. Drie dagen een volle bak voor uitbater Jan Lieberton. De hegemonie van Henk van Hoof, die de vorige twee edities van het toernooi had gedomineerd, werd door Krippendorf doorbroken. Zelf is hij tien jaar geleden ook al eens kampioen geweest. Een decennium later is hij dus weer als eerste geëindigd in het oudste biljarttoernooi van Zandvoort. Tot zover dit sportbericht. Straks het gedicht van de dag. Blijf daarvoor luisteren naar CFM. De zaterdagmiddag en de maandagmiddag voor de herhaling. We hebben de zomer alvast in ons bol. Para para para Pero pero no quieres dolor. no me falta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 I'll be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 weekend. Een heel mooi uh, paasweekend met uh, lekker zonnig weer hier in Isanvoort. Vandaar ook uh, zonnige muziek. Je hoorde Alvaro Soler en Loka. Zo dadelijk het gedicht van de dag. Geheel in het teken van Pasen. Maar eerst Klemmerderos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 was het wel uh, vlak voor de Pasen. Toch nog even Valentijnsdag. Jawel, met en and that is gonna change my love for you. Het is uh, bijna 14 minuten... overal vijf. We gaan hem doen. Het, uh, althans, Albert-Jan gaat hem doen. Het gedicht van de dag. Geheel in het teken van uh, Pasen. De paasgedachte. Je bent niet alleen. Je komt hem uh, onder meer tegen... in uh, de Matthäus Passion... en uh, de Passion uiteraard... van de uh, afgelopen week op uh, televisie. En ook het gedicht van de dag... Het gaat vandaag over je bent niet alleen. Je zit alleen in je kamer en voelt je niet goed. Denkt te veel aan je zorgen en wat je ermee moet. Je hebt een sterke wil, die drang om door te gaan. Maar vindt vandaag geen rust, geen kracht om op te staan. Maar je bent niet alleen, ik zal er voor je zijn... Als het even veel te veel wordt, ben ik, ik er altijd. Ja, je bent niet alleen, je kunt het aan me kwijt. Als het leven je te veel wordt, ben ik, ik er altijd. Als je even wilt praten, zal ik er voor je zijn. Kom maar naast me zitten en stort het uit bij mij. Je tranen vloeien maar, je kunt ze laten gaan. Ik vang ze voor je op, want het wordt tijd. Tijd om op te staan. Ja, je bent niet alleen, je kunt het aan me kwijt. Als het leven je veel wordt, ben ik, ik er altijd. En want, want je bent niet alleen, ik zal er voor je zijn. Als het evenveel te veel wordt, ben ik, ik er altijd. Ik vind het een uh, mooie paasgedachte, Albert-Jan. Je bent niet alleen. Het gedicht van de dag, je hoort hem zojuist uh, hier bij CFM. We doen hem trouwens elke zaterdagmiddag zo rond kwart voor vijf. Dus volgende week weer een nieuwe. En dan met wie? Ja. Je zit alleen in je kamer en voelt je niet goed. Denk te veel aan je zorgen en wat je ermee moet.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 Op de donderdag hebben we kunnen genieten van de uh, passion uh, op televisie. En ook uh, deze plaat werd in de passion gebruikt. En je hoorde het origineel ditmaal van uh, Thomas Bergen. En je bent niet alleen. Ja, voor de laatste ja. maal vandaag uh, schakelen we over naar... Uh, Jan, heb je nieuws? Ja, we scoren het. Hey. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Ja. Nou, nee, doe jij maar. Ja. Doe jij maar? Nee, <laughs> nee we hebben zo'n app voor, uh, voor de volgende. <laughs> Ja, oké, okay, helemaal goed. Hey. Dat ik aan het praten ben. Um, we zijn tien over half begonnen, we houden er nu een beetje dingetje mee, we zijn echt begonnen echt furieus. Het resulteerde in een aantal hele mooie aanvallen, Milan die speelt op Silvio, die, die geeft weer goed door aan Nigel, die geeft een voorzet, maar die, die bal wordt net overgekopt, dan is het weer een solo van Nigel, die gaat alleen door en de keeper erin. Maar net op het moment dat wij inkomen, is het weer Nigel die alleen doorloopt. In de, in de 16 meter, solo, die gaat drie, vier man voorbij. En dan laat de keeper de los. Nou, de ban is gebroken nu. Dus... <lacht> heeft de Zandvoort echt een duidelijk veldoverwicht nu? Ja, absoluut. Dat echt. En ik hoorde net... Uh... De sport is van uh, Jongeland Holland, die, die gaf het ook al aan. Jullie zijn beduidend beter. En we moeten wel we het wel uitdrukkelijk doen. Ja, nou, in ieder geval sportief dat ze dat uh, zomaar zeggen. Ja, absoluut. Dat is ook helemaal geen uh, onsportieve wedstrijd. Leuk sfeertje. Mooi. Ja, hoe lang hebben ze. Want uh, ja, ik ben even de draad kwijt. Hè? In de tweede helft ja, weer wat drie later begonnen. 3-1. 3-1. 3-1. Kijk. Jesse die, uh, Jesse die geeft door op Saline toe. En uh, die loopt straf ook in, TikTok te keeper. Ja, ze weten dat wij zo meteen met de uitzending moeten stoppen. Dus ze denken, nou scoren wij even alle doelpunten en hebben we de eindtijdslag ook al vast. Uh. We laten op vijf uur stoppen jullie. Ja, om vijf uur stoppen. Dus dit is uh, de laatste doorgang, Jan. Oké. Okay. Nou, 3-1. Eh, het lijkt PSV wel eerst weer op achterstand komen en dan weer terugknokken. Ja, ik denk niet dat er een fout aan de lucht is meer. Oké, okay, nou dan kunnen wij met een, wij met een gerust hart uh, gaan uh, evalueren. Is goed. <laughs> Ga, Oké, okay. gaan we doen Jan en hartstikke bedankt voor je verslag. Top. Dankjewel Jan van der Leden en uh, tot de volgende keer in uh, Fijne Pasen. Nou, oh, vertel Oké, okay, hoi. Inderdaad, tussenstand op dit moment uh, 3-1. We kunnen het niet helemaal nemen, het einde van de, van de wedstrijd. Maar we gaan ervan uit de SvS of het is gewoon sterker. dat Of ze nog meer scoren of uh, dat het zo uh, 3-1 blijft. Dankjewel, Jan, in ieder geval voor dit verslag. Take your baby by the hand. Do a high Take your baby by the heel. Do the next thing then. So Zo'n heerlijke gauwe houden van Wing Chun uit de jaren 80 hoor je Denzel Days. Ja, we gaan op naar het weer van uh, 5 uur en dan uh, Entertainment for You. Ja, Fred, uh, hij is helaas uh, vandaag verhinderd, dus zo dadelijk na 5 uur... twee uur lang non-stop Entertainment for You. Gevolgd door tussen 5 en 7 uur Euro Breakdown met de 40 beste platen van Europa. Het paasweekend, ja, het komt eraan of de paasdagen morgen en uh, overmorgen... En dat betekent ook extra kerkdiensten, Albert-Jan. Ja, allereerst natuurlijk vrijdag begonnen, Goede Vrijdag. Vandaag hebben we stille zaterdag. En in de rooms-katholieke parochie in de Sint Agatha aan de Grote Krocht. Uh, is om half elf vanavond een paaswaken met pastoor B. Putter. In de rooms-katholieke parochie Antonius en Paulus in Aardenhout. is om acht uur vanavond een paaswaken met kapelaan J. van Vorst. Dan gaan we naar zondag 21 april, eerste paasdag. Gaan we naar de protestantse kerk. Protestantse gemeente Zandvoort uh, aan het Kerkplein om 10 uur... en dat gaat voor P.J. Vrijhof. Rooms-Katholieke parochie sint Agatha aan uh, de Grote Krocht... om tien uur een eucharistieviering viering met pastor D. Duivens... En de Rooms-Katholieke Rooms parochie Antonius en Paulus in Aardenhout ook om tien uur een eucharistieviering met kapelaan J. van Voorst. Tot Dankjewel. Albert-Jan, dat waren de extra kerkdiensten in verband met Pasen. Nou, het zit erop. Jij bent er uh, volgende week niet. Nee, maar uh, ik, ik zal proberen zo snel mogelijk weer terug te komen. Oké, okay, nou heel veel uh, sterkte in ieder geval. Ja, komt goed. En, uh, Hou je ja, Ikzelf ben er uh, volgende week wel weer ook dan weer tussen twee en vijf. En dan is het koningsdag. Koningsdag. Ja, weer een grote uh, feest hier in het. Uh, centrum. Met uiteraard uh, ook weer uh, de vrijmarkt en uh, de vele andere activiteiten. Zometeen Entertainment vuur Twee uur lang non-stop. Uh, gevolgd door de Euro Breakdown. En ik zeg tot volgende week. En bedankt voor het luisteren. Fijne Pasen. Dag. doei. doei. <middels>